Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Door een tornado in Zierikzee is iemand om het leven gekomen. Ook zijn er tien gewonden. Door de windhoos vlogen dakpannen, bomen en trampolines door de lucht. Je hoort verslaggever Hendrik Willem Hofs. Ik sta hier zelf aan de Kalandweg. En dat is een weg met huizen van rond de jaren 60, 70. En aan één zo'n blok, ja, daar zit eigenlijk geen dak meer op. Vier, vijf huizen. Het dak ligt eigenlijk... ...diagonaal over de straat heen. Uh, ook allerlei stijgermateriaal, want ze waren hier aan het werk aan het dak. Ze waren het dak aan het isoleren. En vanmiddag rond lunchtijd kwam die windhoos hier... ...en heeft waarschijnlijk dus het dak opgetild. Ja, en, en de ravage is, is behoorlijk compleet hier in Zierikzee. Bewoners worden opgeroepen niet naar het centrum van Zierikzee te komen... ...omdat hulpdiensten daar de ruimte moeten hebben om mensen te helpen. Turnster Sanne Wevers is voorlopig niet in het rood-wit-blauw van de Nederlandse turnploeg te zien. Wevers stapt uit de nationale turnselectie. Ze heeft dit besloten door het gedrag van een teamgenoot van haar. Er is iets voorgevallen met een, andere, uh, met een teamgenootje van mij. en uh, Dat heeft mijn vertrouwen in, uh, in de werksituatie zo erg beschadigd dat ik me op dit moment uh, ja, niet veilig voel in het team. En daarom deze keuze maak de won op de Olympische Spelen in 2016 goud op de balk. En lange files vanmiddag op onder meer de A2, de A28 en A50. Boeren hebben met hun trekkers meerdere snelwegen geblokkeerd. Ook op de A7 tussen Groningen en Heerenveen staat door een boerenprotest helemaal vast... Zie deze verslaggever van RTV Noord. Ik denk als je die kant op kijkt dat ongeveer 30 trekkers ongeveer heel langzaam hier onder het viaduct... Doorgereden zijn. Aan de andere kant zie je een, een hele lange file met auto's. Die kant op het laatste wat ik hoorde was dat er ongeveer 36 minuten vertraging was. Maar ik denk dat dat al wel verder opgelopen is. Ook de A67 was een tijdje afgesloten met trekkers. De boeren protesteren opnieuw tegen de stikstofplannen van het kabinet. Morgen stemt de Kamer hierover. Het weer er trekken dus wat stevige buien over. In sommige provincies geldt code geel. Vanavond klaart het op veel plekken op. En morgen krijgen we een aardig zonnige dag bij 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap met de verkeersinformatie van de ANWB. Houd onderweg rekening met buien met lokaal onweer, hagel en windstoten. Wat verder opvalt is de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij afrit Oudwetering is een kapotte vrachtwagen gestrand. Hierdoor is ook de oprit daar dicht. Hou rekening met een kwartier verdraging vanaf Sassenheim. Ook rijdt het langzaam op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daar 8 km file tussen Schiphol en Knopend Burgerveen. En je reis duurt daar een kwartier langer. Tot slot heb ik ook nog de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn. Voor afrit Nieuwveen 3 km file vanaf de A4 en een kwartier verdraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort is de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 What my man can do, rapping, rocking, popping and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox, he will play. <laughs> Me and Sipsy Sweat, and also the DJ. I didn't like the schools, so took another way. you're like the mic, G, so I used my voice. As soon as I bought the car, it's the big, big Rolls Royce, right, so that's right. My name is Mike G, I used the holiday with the F.I.C. On the suite was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring, Rangadong dong for a holiday. Put your arms in the air, and me hear you say. We're gonna ring, Rangadong dong for a holiday. I put your arms in the air, and me hear you say. We're gonna ring, Rangadong dong for a holiday. Mike and D and Sweat, well, we're here to stay. We're gonna ring, rang a dong for a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 de zomervakantie gaat uh, bijna beginnen. Vooruit uh, van MC Magan G en DJ Sven. Je hoorde de holiday rap uiteraard uh, op uh, de single van uh, Madonna en uh, Holiday. And, uh, Rap gemaakt door deze beide heren. Aan het begin van u drie alweer van uh, Zandvoort op zaterdag uh, u drie ook weer vol uh, zeker, uh, Albert Jan. Nou, in ieder geval uh, laten we beginnen met de vaste items. Uh, over een tweetal platen hebben we tijd voor uh, Pit Report. Ja, er wordt vandaag niet, uh, of dit weekend niet geraced in de Formule 1. Maar er, er zijn wel wat meldingen voor achter de schermen, uh, achter de pit, Pitstraat, om het zo maar eens te zeggen. die wij u niet willen onthouden. Dus rond de klok van kwart over vier is het zover voor Pit Report. Ook het vaste item eh, dier van de week ontbreekt natuurlijk om half vijf ook niet... want we hebben deze week een hele prachtige, prachtige hond in de aanbieding. En die luistert naar de toepasselijke naam eh, Rakker. En als u die foto's bekijkt op de website... dan zult u zien waarom wij Rakker eh, ten harte aanbevelen eh, voor een nieuw thuis. Ook eh, om kwart voor vijf voor de liefhebbers het gedicht van de dag ontbreekt, ontbreekt niet... En de titel van dit pakkende gedicht is Dit is het Leven. Kwart voor vijf is het zover. Dit is het Leven, het gedicht van de dag. Ik zou zeggen, we kijken natuurlijk nog met één scheel oog naar de races op het circuit Zandvoort. En met het andere oog kijken we naar de kwalificaties in de Moto, Moto GP2 en de Moto GP3. Op het TT-circuit in Assen, want morgen is daar de grote dag. Dan hebben we het natuurlijk over de, de race, de, uh, de hoofdrace morgen... die begint om, dan moet ik even kijken, twee uur... de race in de moto GP, het hoofdnummer van morgen. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende uur ook te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Wil je meekijken in de studio? www.zfm-live.nl Zfm-live.nl, kijk je mee. Studio Tolweg 10A. En Jaap Reesema, hij heeft uh, samen met een uh, Belgische dame, ze heet uh, Lia Rue. En uh, ze hebben een single samen uitgebracht. En die heet Code Rood. Code Rood, sinds ik jou hier zag. Storm je door mijn hoofd. En ik kan je niet vergeten. En ik weet niet eens wat je naam nou was. Maar ik voelde het meteen en ik kan je niet vergeten Ik was in de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de hemel. Ik keek me aan en ik was krakelos Zes antillon aan de droge kak, kom om daar ik stemmen, stemmen, stemmen, stemmen Ik krijg je niet meer uit mijn hoofd Probeer het wel maar, het is hopeloos oh, oh.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 the sponsor's zone Ik wil langs zweten op het hete zand. Ik wil wat in deze zomer. Als je dit soort muziek hoort op de radio... dan weet je dat de zomer er echt aan gaat komen, hoor. Als eerste Code Rood, de nieuwe single van Jaap Reesema en uh, Lia Roel. En erachteraan uh, Wind en Zeilen, lekkere platen. Een nederpopplaat uit de jaren tachtig. Dat was uh, Wind en uh, Zeilen. Zij FM, Radio, Pit Report. Pit Report. Inmiddels uh, kwart over vier geweest. Nou, we hebben al... Uh, uh, Erik Wijers uh, gehoord uiteraard uh, in dit programma met uh, de nieuwtjes uh, van het uh, circuit in Zandvoorts. Maar je hebt ook nog uh, andere berichten, Albert-Jan? Ja, uit de wereld van de Formule 1. Lewis Hamilton stond in Canada voor de tweede keer dit seizoen op het podium. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde achterwinnaar Max Verstappen en Carlos Sainz als derde en was na afloop opgetogen. Dit geeft ons als team hoop en laat uh, zien dat er potentie in de auto zit. Als we de afstelling goed voor elkaar hebben, al dus Hamilton die voor zijn teamgenoot George Russell finishte. Hamilton kwam een week eerder nog met pijn en moeite uit zijn Mercedes na de race in Baku. Mercedes heeft flink te kampen met het gestuiter van de auto dit jaar. Het was een verschil van dag en nacht met vorige week. We stuiterden nog steeds, maar het was veel minder dan in Baku. Hier viel, het mee, hier viel mee te leven, maar het blijft wel zo... dat de sport, maar ook wij als team ernaar moeten kijken... De Russische coureur Nikita Matsapin uh, gaat uh, een rechtszaak uh, aanspannen tegen Haas... het Formule 1-team dat hem begin maart ontsloeg. Matsapin, 23 jaar jong, beweert dat hij nog salaris te goed heeft van Haas. Het lijkt me dat een werkgever in ieder geval tot het moment van ontslag... het salaris moet betalen en waarschijnlijk ook een soort ontslagvergoeding. Aldus de coureur in een interview met de Russische mediagroep RBC... Haas besloot voor begin maart om alle banden met Matsapin en de Russische hoofdsponsor Uralkali te verbreken vanwege de Russische militaire inval in Oekraïne. Uralkali was een jaar eerder hoofdsponsor geworden van Haas. Het Russische kunstmestbedrijf is deels eigendom van de gefortuneerde vader van Matsapin. Haas verving de Russen van voor de Deense coureur Kevin Machtmoessen. Het team is contractuele verplichtingen niet nagekomen, aldus Matsapin. We hebben twee onafhankelijke contracten. Het verbreken van de overeenkomst met Oeral Kali... Heeft, had geen direct gevolg voor mijn plek bij het team. Ze namen twee afzonderlijke beslissingen. Ik heb mijn geld nog steeds niet gezien en dus we gaan naar de rechtbank. Ik heb de benodigde documenten al ingediend. Matsapien wist vorig jaar geen enkel WK-punt te pakken... en Magnussen staat nu al op 15 punten. Ik zou zeggen, Matsapien ga iets anders doen. Maar goed, wie ben ik? Pierre Gasly rijdt ook in 2023 voor het Formule 1-team van Alfa Tauri. Dat heeft de Rensstal afgelopen vrijdag be bevestigd naar dat teambaas Frans Toost dat eerder al uitsprak. Gasly, 26, debuteerde in uh, 2017 voor Alfa Tauri, dat toen nog Toro Rosso heette. Het seizoen erna kwam hij afhankelijk uit voor Red Bull, maar vanwege tegenvallende prestaties werd hij na een half jaar alweer teruggezet naar het zusterteam. De teller bij Alfa Tauri staat inmiddels op één overwinning en drie podiumplekken. Gasly is in dienst van Red Bull en stelde na de contractverlenging van Sergio Perez... dat hij nog wel om de tafel wilde met de grote baas Helmoet Marco. Maar nu is dus definitief dat hij nog zeker een jaar voor Alfa Tauri blijft rijden. Perez ligt tot en met 2024 vast bij Red Bull en Max Verstappen zelfs tot en met 2028. Ik zit nu vijf jaar bij het team... en ik ben trots op de progressie die we hebben geboekt... al dus de Franse coureur. Ik ben blij om bij Alfa Tauri te blijven. De nieuwe regels die dit jaar hebben voor nieuwe uitdagingen gezorgd. En het is een goede basis voor de toekomst... om onze ontwikkeling met het team te kunnen plannen... voor de komende 18 maanden. Gasly heeft dit seizoen net als vorig jaar... Yoko Tsunoda naast zich als teamgenoot. De toekomst van de Jaspanner is vooralsnog ongewis. Madrid hoopt op termijn een Formule 1-race te organiseren. Andric, Enrique Lopez, een adviseur van de gemeenschap van de Spaanse hoofdstad... heeft een brief gestuurd naar de koningsklassebaas Stefano Domenicali... om de interesse kenbaar te maken. Sinds 1986 reist de Formule 1 af naar Barcelona. Het circuit van Catalunya heeft ook nog een contract tot en met 2026. Dus een race op korte termijn in Madrid lijkt op dit moment nog niet realistisch... Dominian Kali heeft uh, al vaker aangegeven dat er veel interesse is... vanuit andere landen en of steden om een race te organiseren. Het maximale aantal races per jaar is 24, maar wordt verlicht, uh, wellicht verhoogd naar 25. Dit jaar zijn er 22 Grand Prix nadat de wedstrijd in Le Rusland werd gescha geschapt. geschrapt. Volgend jaar zullen er normaal gesproken 23 of 24 races zijn. Qatar en Las Vegas komen er dan zeker bij China normaal gesproken ook... Al zijn er nog wel twijfels gezien de situatie... en strenge regels wat betreft het coronavirus al daar. Ook Zuid-Afrika staat voor een rentrée, Mogelijk al in 2023. Van de huidige contracten die na dit seizoen aflopen... lijken vooral de Grand Prix van Frankrijk, Paul Ricard... en België spa francorchamps in gevaar. Een Franse delegatie was eerder aanwezig in Monaco. Ze hopen dat het jaarlijks afwisselen van een aantal locaties... nog een uitweg kan zijn. Melchior... Melchior, wat voerde eerder deze zaak deze week in Londen, in Londen namens spa een positief gesprek met Dominic Kali. Het doel van dat gesprek was vanuit Belgisch perspectief duidelijk. spa op de kalender houden. En duidelijkheid daarover is evenwel nog niet. Even een blik op de WK-stand. Uh, nou ja, ruim aan kop. Uh, Max Verstappen met 175 punten. Gevolgd door teamgenoot Sergio Perez met 129... en op een derde plek vinden we Charles Leclerc met 126 punten terug. Kijken we nog even naar Carlos Sainz die van Ferrari... die staat op de vijfde plek met 102 punten... en Lewis Hamilton steeg naar, naar plek 6 met 77 punten... gevolgd door teamgenoot Lando Norris met 50 op een zevende plaats. Ook vermeldenswaardig is de achtste plek van Valtteri Bottas met 46 punten. En op een tiende plek uh, Fernando Alonso met 18. Volgende week is het weer zover. Van 1 tot en met 3 juli het grote evenement op de Grand Prix in Groot-Brittannië... op uh, het circuit van Silverstone. De race wordt volgende week om 4 uur gestart... En laten we hopen dat we niet weer zo'n situatie kregen als vorig jaar tussen Hamilton en Max Verstappen. Nee, maar het geeft wel weer een beetje vuurwerk met dit. <laughs> dat zeker. Oké, okay, dankjewel Albert dat was hem. De pit Report. I don't drink coffee, I take tea, my dear.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 Dit van Steen hoorde je op de Zonvoorts Radio. Dat was een Englishman in New York. Ja, volgende week gaan we dus voor de Grand Prix naar Engeland toe. De race begint om vier uur live te zien op de diverse kanalen. Zometeen hebben we een heel lief dier van de week. dier heet uh, Dus. Wil je alles weten over Rakker of de andere leuke dieren uit het dierenthuis Kinnemalont? Moet je gewoon blijven luisteren naar het geluid van Sandforge. Nu een plaat uit de jaren 80, Madonna nog een keer met La Isla Bonita. De sound uit de jaren 80 van Madonna. Je de La Isla Bonita. Een lekkere zonnige plaat zo bij CFM. En we hebben goed nieuws, want hij is er gelukkig weer, Fred. Hij straks na vijf uur met Entertainment For You. 19 graden op dit moment buiten. En we hebben een dier wat staat te kwispelen. En zijn naam is Rakker. Ja, Rakker is mijn naam. Ik ben een boomerman van bijna 10 jaar oud. Mijn baasje is helaas wegens ouderdom opgenomen en kan niet meer voor mij zorgen... en daarom zoek ik een nieuwe fijne plek. De laatste tijd waren er een aantal wisselingen in mijn leven... en het is belangrijk dat ik weer rust en stabiliteit krijg. Ik ben een vriendelijke man naar mensen en gek op aandacht. Ik was eigenlijk altijd met mijn vrouwtje, dus zoek ik wel eens een rustig huishouden... Een gezin met kinderen is voor mij gewoon te druk. Door alle wisselingen die de laatste tijd ben ik een beetje timide geworden. Ik zoek daarom een nieuwe baas met begrip die mij de tijd geeft om te wennen en die een band wil opbouwen met mij. Kinderen kwamen wel op visite en dat was ook geen probleem. Maar echte kleintjes die nog kruipen vind ik erg spannend en dan ga ik lekker weg van die rare wezens. Met andere honden kan ik prima overweg, zowel groot als klein, ik vind het allemaal prima eigenlijk. Maar ze moeten niet te druk zijn, want uh, ook hier geldt... niet te veel polonaise aan mijn lijf, maar een beetje respect voor mij. Een leuke vriend of vriendin in huis zou geen probleem moeten zijn... na een kennismaking hier in het asiel. Ik ben niet gewend om los te lopen en ik denk dat ik uh, een beetje te eigenwijs voor was. U moet het dus niet erg vinden mij aan de riem uit te gaan laten. Ik loop overigens heel netjes aan de riem. Ik heb tijdelijk even met katten in huis gewoond en dit was echt geen probleem. Ze waren helaas niet zo aardig voor mij... Maar ik deed niks verkeerd. Een huishouden met katten die honden zijn gewend... is dan ook geen probleem voor mij. Ik ben verder netjes, zinnelijk en geen sloper of erge blaffer. Wel ben ik waaks en sla ik aan in die nodig om mijn familie te beschermen. Ik kon bij mijn baasje prima even alleen blijven voor een paar uur... maar nu, door de laatste wisselingen, vind ik het nog wel een beetje spannend, hoor. Dus ik zoek een huisje waar dit rustig opgebouwd kan worden. Slapen in de nacht deed ik overigens lekker in de slaapkamer en vaak op bed of in een mandje naast het bed. Het zou geweldig zijn als bij dit bij u ook geen probleem zou zijn. Ik hoop snel weer een fijn huisje te vinden... waar ik mijn tijd krijg tot rust en tot rust kan komen. Geeft u mij dan zo'n fijne plek? Ik hoop van wel. En waar verblijft Rakker? rakker verblijft momenteel in het dierenthuis Kennerbeland? Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefonisch bereikbaar op 088-811-3420. Telefoon is 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierentehuiskennemeland.nl. Want ook ik, rakker, verdienen thuis. Zeker, dus ga voor uh, rakker of de andere leuke dieren naar het uh, dierenthuis. Aan de Keesomstraat uh, nummer 5, dat is uh, in Zandvoort, Nieuw-Noord. Helemaal een beetje aan het einde van, uh, van Zandvoort, uh, Nieuw-Noord. Daar vind je het uh, Kennemendierenthuis voor de hele regio. En hier is Shell Lee Roth. MUZIEK wow. Als je houdt van de muziek uit de jaren 80, dan was je wel weg van deze plaats. Cheryl Lee Roth hoorde je met In Die Evening zometeen het gedicht... Uit de singeltjestijd. Ja, dat is een hele tijd geleden. Jorra Meccano en Higo de la Luna. dadelijk komt hij eraan het gedicht van de dag. Dit is het leven. Ben jij benieuwd? Ik wel. Zet je radio in het zand. Voor zon, zee en heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. Maar we krijgen eerst nog één plaat voor dat het zover is. En dat is deze. hallelujah girl said you hallelujah girl said you hallelujah cause uptown funk don't give it to you cause uptown funk don't give it to you cause uptown funk don't give, give it to you saturday night and we in the spot don't believe me just watch Just why? Don't believe me, just why? Don't believe me, just why? Hey, hey, hey, oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Holy yo, get the stretch! We're right to the Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a fresh dry skipping. I'm too hot. Hot dance. Call the police and the firemen. I'm too hot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 Het blijft een uh, swingend nummer, deze van uh, Mark Ronson en uh, Bruna Mars. Dat zou op een uh, zaterdagmiddag op de Post Radio. Nou, wat we dan ook altijd hebben, is om kwart voor vijf het gedicht van de dag. En daar is het nu weer uh, tijd uh, voor geworden. Ik begin al een beetje te lachen, Albert-Jan want uh, Je zegt, het is wel een heel mooi gedicht. Dit is het leven. Het terras is vol en iedereen is vrolijk. Want het is zomer. En dit, dit is pas het echte leven. Alle zorgen zijn verdwenen in de golven Er rest alleen zomerdromen Dit is pas het echte leven Ik voel de zon weer op mijn huid En ik keek hier al zo ontzettend lang naar uit Tja, ik voel mij weer prima Prima Biertje? Nog een biertje? Dat, dat is pas het echte leven. De terrassen vol en iedereen vrolijk. Want, want het is weer zomer. En dit is pas het echte leven. Alle zorgen zijn verdwenen in de golven. Er rest alleen zomerdromen. Dit, dit is pas het echte leven. Weer op vakantie. Iedereen gaat mee. En we duiken met z'n allen... In de blauwe zee. Ja, ik voel mij prima. Doe mij maar een biertje, want dit, dit is pas het echte leven. Ja, er staat een uh, raceauto op, maar uh, dat klopt ja. Want het is weer zomer Alle zorgen zijn verdwenen in de golven. Alleen zomerdromen-Seravi. En als ik uh, dat zie, dan uh, ga ik ook uh, naar het strand toe, uh, ombuds Dat uh, begrijp je wel natuurlijk, hè? Ja. Smeer je wel in, hè? Ja, ja, ja, Ik kijk uit, ik kijk uit. Misschien nog even een uh, luminosity meepikken uh, dit uh, weekend oh, oh, oh, oh. Uh, in Saltfoort, uh, En dan uh, weer uh, genieten uiteraard. En ook van de lekkere muziek bij je eigen lokale radio. Ja, want... Uh, dit is de Amsterdamse damesgroep Mai Tai. Ook zij waren in de jaren 80 heel erg bekend onder meer met de single History. Dat is een van hun allergrootste hits. Maar volgens mij begon het eigenlijk met deze. Hier is What's Goes On... Dat waren ze, de dames uit Amsterdam. Van de week zag ik ze nog ergens en ze zijn weer de, van plan om toch nog een keer samen te komen. Uh, dit was de single What Goes on. Nou, What Goes On... Fred is weer terug. Hij is er weer. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag Fred. Goedemiddag, ja. Jeetje, jeetje. Je moest je bijna voorstellen. Ja, ja, Ongelooflijk. Ja, even, even er tussenuit. Ja, ja. Vorige nee, maar, week weer maar, even geprobeerd. Maar. Ja, maar niet met uh, leuke dingen. Want uh, een beetje, een beetje ziekjes. Ja ja, ja, ja. Eerst, eerst het fenomeen uh, dat je door, je door je rug heen gaat. He? Ja. Oh, Op je vakantie. Hmm. Ja. En, en daarna uh, kom je terug van vakantie... en dan uh, ja, leg je leg je lang uit op je bed. Oh, ja, met de, met de als je maar niet een lootje <laughs> legt. Uh, dat, dat is niet de bedoeling. Nee, nee, nee, uh, ja, nee flinke korts uh, dus ook gehad. Ja, dat ja, ben je ja, echt uh, ja, helemaal uh, ja. van de kaart. Uh, ja, dan daarvan. ben je inderdaad eventjes... Uh, ja, een paar dagen dat je zegt van... nou. We gaan helemaal niks meer doen vandaag. Nee, nee, dat, dat kan ik begrijpen. Maar gelukkig, je bent er weer en ja. het wordt weer een leuke uitzending zometeen. Ja, als eerste gaan we eventjes contact opnemen met Jornie Evers. Die zou eigenlijk vandaag hier aanwezig zijn, maar vanwege ja, toch een paar dagen geleden geopereerd. En uh, ja, dat is toch niet, nog, niet, nog niet helemaal uh, geheeld. Dus uh, vandaar dan dat we hem eventjes gaan bellen over zijn nieuwe single... als straks de kroeg weer open gaat. Oh, oh ja. ja, ja, ja, ja. Dan. Nee, het ligt, uh, ligt eraan welke kroeg het is hè, ja, als hij ja, weer open gaat. Ja, <laughs> uit. Dus zoek er maar eentje uit. Ja. En uh, even kijken, daarna gaan we bellen met uh, Nigel Visje. En uh, zijn nieuwe single uh, heet Wat ik van je wil. En Erik de Greve gaan we bellen met zijn nieuwe single. Kom eens dichterbij. Doe me eigenlijk een beetje denken aan Gordon. Kom eens dichterbij. Kom, ja, met, uh, kom maar bij mij. Uh, nee, nee, kom eens dichterbij. Gordon met die, uh, die, die dame uit uh, de, de, de films met uh, dames van lichterzijden. <laughs> nou, die ja, uh, uh, uh, zoeken we op. Albert Jan, ik heb heel nodig. Waar gaat dit over? Ik kan even niet meer op de naam komen. Nee, uh, uh, nee het niet... is in ieder geval geen uh, Kim Holland, maar die andere dame. Oké. Okay. Nou. Dus uh, ja, daar klinkt het eigenlijk een beetje naar. Dus, uh, dus een mooie cover eigenlijk. Mooi dat er uh, dus uh, na vijf uur. En uh, ja, uh, dat is niet het enige wat je aan platen gaat draaien, want je hebt ook nog ruimte voor eventuele verse... verzoekplaatjes. Ja, die zijn ook welkom. En uh, dan moeten ze eventjes naar uh, zfmartisten.nl. En dan zie je daar rechtsboven zie je een, uh, een icoontje en daar staat op: uh, een verzoekje aanvragen. Dat was welke, zfm welke? Ja, en dan? Artiesten.nl NL. Nou, dat is ja. makkelijk. Toch, Abjan? Ja, dat onthouden we wel. Jazeker, nou, jazeker. Wel. Nou, heel veel plezier zometeen, Fred. Ja, dankjewel. Goed dat je er weer bent. Ja, gelukkig. En uh, gewoon uh, weer uh, helemaal gezond uh, weer aan de bak hier. Ja, zo, op de ja, ja eigenlijk, eigenlijk ook nog eventjes. Hè, want uh, 22, 22 juli gaan we weer eventjes uh, een paar weken uh, er tussenuit. Dat wil ik uh, voor, de, of voor de mooie vakantie uh, te houden, hopelijk. Alweer, <laughs> alweer vakantie. Ja, alweer, alweer. alweer. Dan is de rug over en dan kan je ja, vakantie. Eindelijk, eindelijk. Ja, ja, nee. de, de, de, de, <laughs> je, hebt het, je hebt het weer verdiend, hoor. Ja, ja. Heel goed. Dus, Oké, okay, 22 juli zeg je? Ja, dan... Uh, is dat je laatste uh, dag ja, dus, uh, hier uh, dan? Nou ja, dan uh, 23ste, uh, ja, dan ben ik er dus niet uh, zaterdag. Nee. Oké. Okay. Oké, okay, nou, we zetten hem in de agenda, dan uh, weten we dat ook weer, toch? Ja, ja, voor drie weken. Zo is het. Nou, wij zijn er morgen weer, want dan hebben we ook uh, de MotoGP al bezocht. Ja, en uh, die uh, uitslag heeft u nog even voor mij te goed. Uh, de leider in het WK, Fabio... Uh, uh, Quartararo, wie die naam? Quartararo. Die start morgen wel op de eerste, eerste startrijd, maar wel als tweede. Want de Italiaan Francesco Bagnani. Het lijkt, het lijkt wel een pizza Francesco Bagnani. Die start vanaf Polen. Met extra saus. <laughs> dus nee, en op derde Jorge Martin. Ook wel bekend onder de MotoGP-fans. En uh, op een vijfde plek vinden we Alexei Esparago ook nog terug op zijn apriljaar. Maar in ieder geval een Ducati en een Yamaha op Pol. En die wedstrijd begint morgen om, uh, mijn hoofd even, twee uur. Hè? Twee uur. Of, twee uur was het. Dus daar kunnen we ook voor u, uh, die race voor u in de gaten gaan houden. Nou, zometeen veel plezier met Frits. En wij zijn er morgen weer. Zandvoort op zondag vanaf twee uur tot morgen. Dag. Doei. Doei. doei. things in love or bad.